gemeentes van stalen 42 en daarvan het vierde zangwerk ik denk aan u o oh god in klagen uit de landstreek der dan. van mijn leed ook hermen wagen groep van klein berg u aan zucht daar golf en afgrond loeien daar gedruis der wateren groeit, daar uw golf, daar uw waren, mijn benauwde zing verwaren wij zijn nu stalen 42 en daarvan van het vierde zangwerk it yeah. en de zandag te horen aan de wedden te dat wat je opgetekend kunt vinden en exotisch vriend. Toen sprak God al deze woorden zeggen, ik ben de Heere uw God, die u uit de land uit het ringshuis uitgeleid hebt. Jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van het geen boven in de hemel is.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 Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gij denkt, de dat gij dienijdt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dag, nog uw dienstenaar.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 Gij zult niet doodslaan, gij zult niet daadbreken, gij zult niet tegen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast, gij zult niet begeeren uw naasten huis, gij zult niet begeeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht. nog zijn dienstmaat, nog zijn nost, nog zijn eet. De... nog iets dat u naasten heeft. Vervolgens vragen wij uw gewijde aandacht voor dat gedeelte uit de steden woorden, het welke opgetekend kunt vinden in Matthijs 14. En daarvan na de Matthijs 14, ze beginnen bij het dertiende vers. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij van daar het naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende, zijn hem voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote scharen en werd innerlijk, met ontferming over hen bewogen en genas hun krant. En als de nieuw avond werd, kwamen zijn discipelen tot hen, zeggende, deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan, laat de scharen van u, opdat ze heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zeide tot hen, het is hun niet van nodig heen te gaan, geef gij hun te eten. Zij zeiden tot hem, wij hebben hier niet dan vijf broden en twee vissen. En hij zei, breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het graf en nam de vijf broden en de twee vissen. En opwaarts ziende naar de hemel, zegende hij dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de, de broden aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. En zij hadden allen en werden verzadigd en zij namen op het Overschottenbrok, twaalf volkorten. Die nu gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen zonder de vrouwen en de kinderen. En terstond, dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op den berg alleen. Om te bidden. En als het nieuwe avond was geworden. Zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee. Zijnde in nood van de baren. Van de wind was een zee. Maar ter vierde wakker kwam Jezus af tot hen. Wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen. Werden ontroerd. Zeggende het is een spook. En zij schreeuwden van vrees.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 En als hij begon te, zegen, te zinken, riep hij zeggende, Heer behoed mij. En Jezus er stond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot aan, Gij klein geloven, waarom had gij gewankt? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren kwamen en aanbaden hem, zeggende, Waarlijk gij zijt voor En overgevaren zijnde kwamen zij in het land genezen. Uit. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in de, dat gehele omliggende land, en brachten tot hem allen, die zwaarlijk gesteld waren, en baden hem, dat zij alleenlijk den zoon zijn kleed zouden mogen aanraken. En zoveel als hem aanraken, werden gezond. zo Om hulp zijn in de naam des heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid, wordt u bij de aanvang geschonken, en bij den voortgang rijst het vermenigvuldig, van God den Vader, en van Jezus Christus, Den hier door den Heiligen Geest. Amen. We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 72, versen 6, 7 en 10. Mogen bij deze nu wel herinneren nog aan de maandelijkse collectie die vandaag wordt gehouden. Psalm 72, versen 6, 7 en 10. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Het was op een bedre boog. geeft ons een beschrijving van het wezen des zaligmakende geloof. In Hebreeën 11, 1, waar staat geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet Van het wezen en geloof. Geef bewijs en geef vastigheid aan de ziel. Ook al zie je met je natuurlijk over... en een vaste grond der dingen die men hoopt, of schoon ze met het natuurlijke oog niet gezien worden. En ziet er dus daaruit dat het geloof altijd gepaard gaat met hoop en dat het werkzaam is door de goddelijke liefde. Zo geeft ook de apostel. Niet alleen een beschrijving van het wezen des geloofs, maar een hele rij van helden des Soms stond hij op. Zoals dus Abraham, Isaac, Jacob en Hamadur. En daarna noemt hij een heleboel zaken Waar scherpe geloofbekrovingen door God zijn gehouden. En dat steeds door genade, door het geloof overwinnaar. Te maar eerst een verliezer in zichzelf. Want de overwinning en het geloof, die schenkt God daar waar de mens het verlies. Staat precies lijnrecht tegenover werken van de mens. Want niet die werkt, maar die geloof, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Geloven, dat gaat niet zolang hij zelf werkt. Wat moet een mens dan iedere keer geestelijk ten dood sterven om een keertje te kunnen lopen? Dan zit het je zelf Wij mensen denken dat het geloven bestaat in voorwaarhouding. En dat is het niet alleen. Maar het is ook een vast vertrouwen op Christus door het geloof. Zover als dat we En die kennen we niet. Of hij moet eerst in ons hart geopenbaard worden. Denk aan Petrus zijn beleid Gij zij de Christus, de zoon des levenden God. Dat had u vak van de natuur de dus Maar de Heer had hem dat door zijn daden en door zijn geest geopenbaard. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Petrus zegt hier, maar mijn vader die in de hemel is. Zie, goddelijke openbaring had hij gekregen. Daardoor was hij daar achter gekomen. En telkens malen, wat God door zijn geest en woord hier van binnen niet openbaar, dat kan een mens door het geloof niet kennen. Dus dat gaat aan de geloofsoefening, ook na ontvangende genade. Altijd een openbaring, God eenheidsspraak te noemen. Heer Jezus zegt zonder mij kunt genieten. Dat moest Peter eens ook leren in de oefeningen. Ook toen hij in Matthäus 14 op het water wandelde. Daarvoor vraagt u aandacht. Matthäus 14 van vers 28 tot en met 31.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 En bondelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij de zeggende, Heere behoud mij. Jezus terstond, de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem. Gij klein gelovige, waarom? Hebt gij gewandeld tot zover? Ziet daar ons beschrijving gegeven van de kleingeloof. Ten eerste vraag u aandacht voor een wandelende. Ten tweede voor een vreesachtige. Ten derde voor een roepende. En ten vierde worden gegrepen, klein kleingelooflijk. Klein die wandelt op het water om tot Jezus te komen. Ik denk dat duizenden groot dat niet nadoen in eigen kracht. Dan zinken ze nog wel eerder dan Peter. Zou het zonder de kracht van boven die deur. Petrus kreeg vrijmoedigheid om het te doen. was wel wat aan vooraf te gaan. Hoor. Want. Heer Jezus kwam tot hem. In de nacht. wandelende op het water. En ze schreeuwden allemaal van vrede. Want ze menen dat ze zo staat er een spookzoofshaag. Ja, een spookzoofshaag zouden we zeggen. Zo dat is dus niet duidelijk. En ik kan me indenken dat ze het aan benauwd had. En dan in de nacht. En dan de dag daaraan voor had de heer Jezus zijn groot monden geweest. Hij had er vijfduizend gespijt. Bij de paard is er een enkele brood. Wij zouden zeggen, nou hoeven we toch nooit meer bang te zijn uit zo'n wonder Maar, de Heer Jezus wandelde op het water. En de discipelen zaten nog in het geest. En ze was eigenlijk afwezig. En als God volgens met de heer wandelt, ja dan gaat het er aan. Ja. Maar als Christus in de waarneming hun ziel afwezig is, oh, dan zijn het maar een hoopje ellende de ook al zijn ze Hij wandelde op de zee en toen hij ze toesprak. Vrees niet, zijt goed goedsmoed, want ik ben het. Toen kreeg ik het dadelijk weer moed. Eén woord van God. En de diepste moedeloosheid is ik ben. Zie wel. Hij spreekt ze vaderlijk toe. En is was gelijk overboord. Goedvarende Peterus was. En hij wandelde ook op, op het water. Maar hij had eerst wat gevraagd. Lees het maar in de tekst voor. En Petrus antwoordde hem en zei de Heer, indien Gij het zijt zo gebied mij tot u te komen op het water. En de Heer Jezus zegt, kom. En zo was Petrus het overwoord. Dat is nog eens gehoord van mij, zo is dat. Er. er zat ook een beetje geloof bij. En ik denk dat hij nog niet heel gevreemd geweest is, van een beetje overmoed ook. Want het geloof is altijd ten dele hoor, hier aan deze zijde van het graf. Volmaakte maakt liefde dat in de hemel. Maar hier geloven ze, kennen ze het. En maar denken dat zit niet in het geloof, maar in de gelovige, die heeft meer van de mens dan geloof. En daar moest Peter het nog ook achter En toch, hij was een ware, oprechte gelovige hoor. Heer Jezus zegt, hoe heb gij gewankerd, gij klein gelovige, dan ben je toch een ware gelovige. Al is het nog zo klein, blijft het toch Maar, Peter deed toch een kostelijke wandel. Op het water Wie kan dat nou? Alleen de Heer Jezus. En die Hij daar om te doen. En anders wil het niet. zou het zo niet durven te proberen hoor. Maar hij had gezegd, kom. Peterus zei, gebied mij tot u te komen. Tot u om tot de Heer Jezus te gaan. En Peterus wandelde op het water. Dat deed hij door het geloof. Hij mocht zien op de Heer Jezus. De verre stad hij in kende. Hij wandelde dus door het geloof. En zien op de middelers, dat gaat dat. Maar niet met zijn verstand alleen. Hij deed het met geloof. Anders was je zo gezond. Dat zag de heer Jezus ook wel dat hij door het geloof deed. Daarom spreekt maar gij klein geloof. En dan met een klein geloof op het water wandelen. Dan moet het toch wel echt zijn dat. Anders denk je zo weg. Ik heb wel groot gelovigen ontmoeten, tenminste dat zeiden ze zelf hoor. Maar ze waren bang van natte voet. Je had nog geen nappe voet voor de Heer over. Het was zo groot gelovigen. Dan denk ik, wat is dat? Dan moet je maar zeggen, ik zag een groot rumoer, maar ik weet niet wat. Peterus maakte niet veel beweging, maar hij ging over door en hij mocht geloven en hij wandelde, om tot Jezus te komen. Maar de golven dan, daar had hij heel geen rij. En dat water diep was en dat hij zo weg was, ik zag er niks van op dat moment. Veel. Daar kwam later het Daar was je de laf, van het geest. Hij wandelde in gemeenschap met het hoofd van de kerk. Hij had nog het jaarwoord gekregen. Heere gebied mij tot u te komen op het water en meer je ze komt. Van uit hoor zeggen. Dertig kleine kinderen. vader of moeder zegt, of degene die ze verzorgen, spreek er maar af. Ze zijn heel slecht en doen ze. Want vertrouwen daarop. Die kleine kinderen hebben zo'n veel meer vertrouwen als een groot mens, dus En ze zien die hun varen niet zo. Nooit gezien in je jeugd dus dat ze zeggen, springt hem maar af. En vangt ze je wel op en dan doen ze het. En als ze wat ouder worden, dan zeggen maar durf niet, dan zien ze meer hun was nou wij Peter wil. Wat wilde de Heer Jezus met Peter? Wilde hij hem de voornaamste apostel maken en de zorgde des de in de handen geven zoals Rome het Van ja, Nee. Nee joh. Maar hij wilde van Peter een beproefde christen en een beproefde apostel maken. En dan begon hij het met kleine beproevingen. Want een geloof dat onbeproefd is, dat is geen waard hoor. Er zit geen kracht in. Vroeger de smeden wat maken moesten. Dan zeiden ze, moet eerst de vuurproef nog ondergaan. En als dat houdt, dan is het goed. En zo is het nou met het geloof iedere keer moet dat beproefd worden. En als het dan blijkt. Proefhoudt te zijn, Dank u. Kom er eens hecht van het zaligmakend geloof, dat is de officier van de genade. En inderdaad, zonder het geloof is het onmogelijk goden te behagen. Dan ontbreekt de hoofdgenade in alles wat de mensen doen. Je kunt nooit geen geloofsdaden noemen. Als het wezen of het beginsel des geloofs niet door God in e haak gewerkt Want geloven praten, dat is nog wat anders dan beoefenen. Geloven oefenen moet je van alles wat voor jezelf is. En je verlaat hm, op de neer Jezus. Gelijk de staat in 10, vers 40. Op u verlaat zich de acht. Wat gaat er met de oefening? Ik heb het over de wandel, dat is geloof van Peter? Een wandel, dan zit er beweging in, dan zit je niet op de stoel. En ook niet aan de koffietafel. En zeker niet op de troon. Maar op het water wandelen, daar heb je nog meer geloof nodig Dan op een smal paardje. Want dan heb je nog enige grond onder de maar hij wandelde om tot Jezus te komen. Met het ja-woord van de middelen in de nacht. En zolang hij mocht zien of de middelen gingen weg. Of Peter is de dag in erging, Dat het water diep was. En dat je elk moment naar de diepte kon wegvinden. Daar had hij niks in last van toen hij door het geloof was. Dat gaat hem zulke kracht in zijn ziel, dat hij geen last van u biedt. Hij zag op de overste lijn man. en vol werd schrift. En daarin ging het. Want laat geen geloof van ons, het was echt zaligmakend geloven door die dat deed. En want, dat is eigenlijk een vermaak tot ontspanning van het lichaam. Geloofswandel is een vermaak voor de ziel. Dat kunnen sommige mensen niet alleen ouderen, maar ook jongeren met vermaak een wandeling houden? Ik heb het nog niet op die wandelingen die ze tegenwoordig doen, die het langs en het te wandelen kan, daar heb ik het niet over. Maar op dat rustig wandelen is en gedurende het rondkijken is waarnemen. Dan neem je wat op. Kijk, een wandelaar die kijkt wel eens rond. En, dan zeggen ze, dat is van die, en die woont daar, en die weg gaat daar naartoe. En als je daar langs gaat, dan kom je daar. En zo wandel je op de gemak. totdat ze het doel bereikt hebben. Het denkt er wel om, als je van huis wandelt, dat je ook weer naar huis moet. Dat je ook weer terug moet komen. Daar moet je goed om denken. En als je op de reis bent naar de eeuwigheid. En je wandelt dan moet je denken dat er geen terug is. Dus als je dan niet op de rechte weg wandelt. En je komt op het eind, Dan kom je ervoor dat je voor de naafrond staat. Wat even wandelaar dus van nodig is. Om tot zijn doel te komen, dat hij zeer goed bewust is dat hij op de rechte weg is. En dat niet de gemakkelijkste. Peter was zich bewust, dat hij op het water mocht wandelen. Hoe je daarachter, komt? En ja, de Heer in hadden gezegd, kom, doe het maar. En als je nou de goedkeuring van de middelen hebt, dan is het toch wel een rechte weg. En dan nou zal Petrus wel eens gedacht hebben, daarover komt men niks. Dat je op de rechte weg bent en je consentie je mede getuigen geeft. Dan denk je soms, dat zal goed gaan op die weg. En heel generaal in dat dat nou net een weg is waar God je op gaat beproeven. En heeft Petrus ook ervaren. Hij wandelde om tot Jezus te komen. En ik kan me één denken dat Peter groot vermaak zou gehad hebben. Dat agent. Want net als bij kleine kinderen aan te leren lopen. En het gaat een beetje, dan zeggen ze, dat kan ik al. En als ik niet zeg, he, groter, dan denken ze. Dat kan ik al. Dat ging toch goed. En als God volk is geloven maakt, En zei ik, ik ging vanmorgen best. Mocht zo aangenaam geloven, ik had niks in de weg. Zeg het hoor. Dan denken ze, nee, nou zou het wel niet meer zo moeilijk worden. Vooral in die eerste begin. Want wat je graag gelooft, dan denk je vaak dat dat eerst gebeurt. De wens is in dit opzicht vaak de vader van de gedachte. En dat gebeurt nog net niet. Peter is altijd een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hij kon mensen natuurlijk ook niet zien hoe dat, dat moet moest op het water wandelen. Maar hij zag door het geloof op de middelaar en toen ging het. En zolang meneer Jezus hem dat vergeuden door genade, dan ging het goed. Bleef hij boven water. Ah, Peter is vol moeten houden, zeggen ze. je een beetje luisteren. Of je een beetje luisteren wil. En niet praten, dat doe ik alleen. Peter is, meende, dat zal nou wat goed gaan. Altijd. En dan zo van het later af. Maar dan had hij er niks uit verliezen. En het is een mens wat te doen om te genieten. Ja, als je met een zeilboot gaat zeilen, dan gaat hij voor het genot. En als je gaat vissen, gaat hij ook voor genot. En om er wat te genieten, weet je hier wel, hè? Maar om er wat uit te leren, hè, dat is weer een beetje moeilijker. Hè? En je kunt uit het vissen ook nog wat leren, hè? Dat zodra je aan de haak geslagen bent, dat je daar niet meer weg kunt. Dat zie je bij die vijf. Maar als je nou zelf eens aan de haak geslagen wordt, dan kom je er niet meer af. Dan ben je de wangen van meneer Jezus. Ik zou zeggen, dat is een rare combinatie, dat is iets raar. Hij zegt tot de apostelen, ik zal u vissers der mensen maken. Dus die moesten leren om de mensen te vangen. De politie, die worden soms ook gezegd mensen vangen, maar zo niet. Maar op dat tijd door Gods woord, vergezeld gaande met een heilige zee, door die prediging, mensen zouden vangen. En dat is ook bij de apostelen wat gebeurt. Maar dan moet je eerst zelf gevangen worden. Anders weet je daar niks van hoe dat er gaat. En als de Heer je vangt, in het net van het woord als een geest, dan kun je niet meer weg. Dan kun je met de wereld niet meer mee. Dan kun je met de vrome god niet meer mee. En met het geoefende volk van God kun je ook niet mee. Want die bestaan Al hebben we nog zijn bedreiging erop. Maar als je gevangen wordt, dan word je gewaagd, als het goed gaat, dat je met de heren meemaakt. En hoe dat had moeten gaan, daar weet je er niks van. Dan heb je een voorstelling van de weg, maar dat is niet de bewandeling dat Petrus kreeg het ja en hij wandelde om tot Jezus te komen. En wat moest Petrus nou leren? Dat hij nou weer achter de Heer Jezus. Als wat we gezongen hebben, gans hulpeloos, tot hem gefloten, kan hij te redden zijn. Dan kom je weer achteraan. Dan ben je eerst je bijna bedronken. Peter zou wel eens gedacht hebben: Dit is bij mij wel eens buiten hopen geweest, maar nou gaat het goed. Nou wandelde hij op het water. Omdat Jezus. en welke kostelijke wandeling door het geloof, dan heb je vastigheid. Weet je hoe lang? Zolang als je ook de je heer Jezus Wel zeggen de mensen, dan moet je dat altijd doen, want ongeloof is toch zonde? Ja, zeg maar, dat is dat niet waar? Maar om altijd te geloven, dat is niet waar, niet? dat gaat niet. Want wij geloven zijn deze. Als ah, je een uur geloven mag, dat is lang hoor. Als ah, je een dag geloven mag, dat is eenzelfde mij. En sommige mensen geloven altijd. Ik zou ze wel eens willen beproeven. Ik zou zeggen, doet Peter eens eens na. Je gelooft altijd, loop ook maar over het water, dan verdrink je toch niet. En als je verdrinkt ben je gelijk in de neerval. Dan wordt het nog niet erg. Ik denk dat ik zou zouden durven kun je zien al zijn ze groot geloven dat gezend waren? Want die klein geloven deed dat gaat dan net zo lang af dat god het geeft Geloof. geloven is er dan een afval der heiligen nee dat hoop ik nooit te leren waarom kan peter het dan niet altijd geloven omdat god het dat niet geeft? Dat geloof is niet uit u, maar dat is Gods gaaf. Hè? En dan moest je leren hè, dat elke geloofdaad een grift verborgen is. En daarom gaat het, gaat het niet altijd. En als God het gaf, dan ging het vanzelf, dan hoeven we niks aan te doen. Wat een vermaak kan dat voor de ziel van Gods kinderen zijn maar als het werkelijk geloof zij ze, heer, ik hoef er niks aan te doen. Ik wil er niks aan doen. En ik zal er niks aan doen. Maar dan moet het eerst van binnen opgelost worden. Je hart, de zaak, wat overheen. Wat waar je in je werk niet afgesneden wordt in elke dag, dat kun je niet geloven. Peter dus wandelde, heer Jezus had toch gezegd, kom, had toch de toezegging? Benne. dan daar gaat hij jouw wacht van. Hoe Zo lang? Zolang als je geloven mocht. Zolang niet. Zolang als je geloven mocht, kijkt hij op dat woord, dat, dat had hij in zijn hart, kom maar, en op de metelaar. En dan gaat dat. En lang niet. En vasthouden. Nee, dat was er niet bij, bij. Peter. Hij zal dat wel eens gedacht hebben, dat hij het vast moest houden. Maar dan gaf de Heer hem net die oefening, waardoor hij erachter kwam, dat het niet ging. Dat zijn de oefeningen. Wandelen op het water om tot Jezus te komen. Wandeloefeningen door het geloof. En dan kom je in je armoede van God terecht. Onze tweede hoofdgedachte was dan ook te laten horen dat Peter niet altijd geloven kon. Als ik u ga bepalen bij een klein geloof. Een tweede hoofdgedachte. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreden. Dat heb ik al. Een vrezende klein geloof. Die wind, die was er voordien ook al. En die heeft ook al gewaaid toen Peter van het schip afklop. Wat was het heel erg. Als je meneer Jezus ziet, denk je dan dat je dan last hebt van stormen? Niks te En van hoge golven -ho heb, heb je heel veel last. Zou hij het zeggen, kom, spreken en niet doen. Zou hij het zeggen en niet bestendig maken. Net als een kind. Verlaat zich op het woord van vader en moeder. En doet het. Dat redeneert niet. Als de liefde spreekt. En zo stond het geloof. Dan redeneert hij niet. Ik wil wel zeggen dat de mens meer beredeneert geloven te zijn. Maar als hij echt gelooft, redeneert. Wat staat er dan van Abraham niet? Abraham was overlegend he? dat God machtig was en met de dood om Isaac weder te verwijderen. Ja, dat staat. Maar gelovige overleggingen, dat is heel wat anders als redeneringen. Redeneren, dat doen de mensen dagen aan hun stuk. Allemaal vragen opwerpen die onopgelost blijven. Dat is redeneren. Maar gelovige overleggingen, dat deed Abraham, zou hij zeggen en niet doen. Zou God het beloven en zou dit dan niet vervullen? En al ben ik nou oud, zou voor de heren iets te wonderlijks zijn. Kijk, dat zijn gelovige overleggingen. Ongelooflijke redeneringen, dan wordt een mens van God verwijderd. Zit u maar te redeneren. En overleggingen, dat verbent hem steeds meer dan een heer Jezus. Dat hij alles doen kan en alles doen wil wat hij zelf vraagt. Overeenkomstig zijn woord. En nu begint Peter te vrezen. En wat was nou de oorzaak? En zien de sterke wind. Werd hij Peter Petrus toch? Nou had je moeten blijven zien op de neer. Jezus zeggen tegenwoordig, nou weet je hoe begon. En dan ga je op de wind te kijken. Waarom doe je dat nou toch? Petrus moest leren in de oefenschool van Christus. Wat moest hij leren? Die net zolang geloven komt, dat God komt gaat. En langer niet. En al staat hij nou nummer 1 op de apostellijst, moet hij toch niet de gedachte krijgen dat hij nummer 1 was. Dat hij een beetje meer kon dan een ambt. Hij moest leren dat het alleen maar ging zoals hij zelf laat het schrijven. Gij die in de kracht van God bewaard blijft door het geloof tot de zaligheid. Maar als je draagt, in de Daarom laat we hier hem wandelen en daarom komt nou de vrede. Vrezen was niet van de middeler, hoor, die was van Petrus. Staat van Petrus, ziende de sterke wind, werd hij, namelijk Petrus, bevreesd. Niet de heer Jezus, die was niet bevreesd. Waar kwam toch die vrezen vandaan? Wel, hij zag op de grote wind, op de sterke, krachtige wind. Daar was Petrus niet tegen opgewassen. En als gevolg van die krachtige wind. Krijgen natuurlijk het opschweefende water, golven. En ik ben zo kort bij de zee opgevoed, dan weet je wel een klein beetje wat of dat wezen. Dat zijn geen golftjes van watergangen of van kleine riviertjes. Die golven van de zee die gaan wel zo hoog dat je soms tussen twee golven een golf dat, dat je er niet over kunt kijken met kleine schepen. En Petrus wacht nog van het schip af, Dus hij zou zichzelf wel een nietig mannetje gevoeld hebben. Toen de golven zo opgevreemd werden. Ziende de sterke wind kwam vrezen in zijn hart. Geen kinderlijke hoor. Die had hij toen hij op het water wandelde. Maar toen komt de slaag te in zijn hart. En ik geloof vast dat Peterus toen binnenpraten kreeg. Toen de Heer Jezus zweeg, zal Peterus, als hij begint te vrezen en te zinken, binnenpraten gekregen hebben. Pas dan zeker. Zolang het geloof krachtig in zijn oefening is, dan kun je soms denken dat al de binnenpraten dood zijn. Maar dan kom je wel achter het Godje op. Maar zodra als het geloof in zijn sterkte vermindert, dan komen de binnenpraten in de kracht naar voren. Zie je nou wel, Peterus, dat het niks gaat, met je? Kijk nou eens op de wind, hoe het stormt. Zie je nou, Peterus, nou loop je wel over dat water, maar nou begin je al te zinken. En het is hier zo diep. Dadelijk ga je helemaal op. En onder water, Peterus, Kun je niet leven, dan ga je dood. En Petrus, is je schuld gezoend? Kun je wat ontmoeten en sterven? Petrus zal antwoord hebben, in zijn minst: nee, dat kan ik net niet. Nou, Petrus, dan moet je maar denken dat je voor de rechter toe komt en dat je naar de hel gaat. Kun je dan begrijpen dat Petrus bevreesd wordt? Als de dood in Amsterdam zit. Ik zou er niet zo bevreesd geweest zijn, maar zag hem voor zijn oog. Dat is heel anders. Sommige mensen kunnen zo lichtvaardig over de dood kraten. Ja. Maar dan zit hij? in het buitenland. Bij wijze van spreken, zo ver weg. Maar als je de dood je in de ogen kijkt, en je denkt, nou ga ik aan. Zoals Peter is dacht te verdrinken, dan zal het wel blijken. Of je een echt geloof hebt, of dat je een klein geloof of een groot geloof hebt. Dat komt wel openbaar. Peter zijn geloof was wel echt. Het was niet zo staar. En daarom staat er, als hij begon te zinken, ziende de wind werd hij bevredigd, en als hij begon te zinken, begon hij te En Jezus wil hem leren. Hè? En kinderen, als je op school wat moet leren, hè? weet je wij je dat nodig hebt. Je niet te wijs met in je eigen ogen. De meeste mensen leren niks omdat ze zo wijs zijn. In de eigen ogen. En wat voor kinderen geldt, geldt ook voor gewassen. Om verder wat te leren, moet je niet wijs zijn bij jezelf. Gods knechten denken, ik heb al zo lang geprikt, nou kan ik het wel een beetje. Dan zullen ze wel ervaren dat de Heer niet helpt. Als je dan zo goed kunt, het doet het dan maar. En dan sta je wel vol met je mond tot dan. Hij die uitdrukking begrijpen. Het zijn ook allemaal oefeningen die Gods vrechten moeten leren. En ook Gods volk. Ze zouden met Elihuus soms zeggen. Mijn buik is daar woorden voor, ik zal spreken omdat ik voor mezelf lucht zijn. En dan zijn ze soms een paar minuten aan de gang in de wilde, en de wild. Het zijn oefeningen die we leren moeten. Daarom, de Heere houdt de genade even in en betere ziet op de wind. Hij ziet van de Heer Jezus niks. Althans hij ziet hem niet als de middelaar God. En de mens, de mens Christus is. Je moet ja. alles op kan Dat gaan letten. is een geloofd. En daarom staat hier. Ziende de sterke wind werd hij bepreekt. En begon zingen? Hij zonk niet dadelijk. Je hebt schepen die getroffen worden van menselijk zinken. Maar Peter is zonk niet onmiddellijk. Hij begon te zingen. De Heer het niet aan met hem. Welke tedere zorg openbaar. De Christus hier over zijn apostel Peter. Dat kan je zomaar aangrijpen. Als hij begon te zingen. Dan zeg ik zal het zachtjes met hem doen. Dan ga ik hem eens wat leren. Dan moet je nou van achteren zien. En als je daar nou. De eeuwige liefde God te zien mag, dat God nou zo heel zachtjes aan doet, een middelen om je te oefenen. Dan moet je toch wel eens zeggen, wat een wijze, onuitsprekelijke liefde. Want wat heeft zijn vader en moeder liefde nodig voor de kinderen, om te de oefeningen van lopen te leren en van praten. Het is gemakkelijk te zeggen, zo moet je dat niet doen. En als je het weer doet, zijn krijg je klaar, daar leer je niet veel van. Maar wat een geduld, wat een liefde is ervoor nodig. Vooral voor de moeder ook om de kinderen te leren lopen. En te leren praten. Want kinderen die luisteren veel scherper dan dat je zo'n ding. En als je het nou verkeerd zegt, dan zeg je het ook verkeerd. En als je het verkeerd doet, dan doe je het ook verkeerd. En dan zeggen ze later, en mijn vader en moeder zeiden het ook zo. En die deed het ook zo. Dan brengt het nog openbaar een op. gaat een machtige invloed uit op een kind van vader en moeder is er omgeving. Ze zeiden van Petrus gezegd de Galileaert, U spraak maakt openbaar. Geen wat, Hij sprak de veel Galileaert. En zo snog, hoor. welke invloeden gingen later van Petrus uit de zei, door God's genade. Daarom had hij zo nodig om te weten dat hij niet geloven kon. Als de Heer hem Opdat hij in zijn prediking later het geloof niet op zou dringen. Vele mensen die dringen dat op, die weten nooit waarom of ze geloof zijn. Ze hebben de zak er vol van en daarom je er en ander op. Als je nou hebt moeten leren dat je totaal geen geloof hebt. Ook niet na ontvangene genade in de beoefening. Je hebt het ook moeten leren hoor. Dat ik vroeger wel eens dacht. Als ik die oude mensen, oh heren, dat we nog eens een keertje mochten geloven. Dan dacht ik, oh wat zijn die armen aan geloven. Ik dacht dat ze meer nog Eerlijk waren. En nou ben ik er toch een beetje achter gekomen dat ze gelijk hadden. Dat niet uit u, maar dat is Gods gaven. En dat blijft het levenslang. En dat is nou wat een mens net niet hebben wil. Die wil wel zo'n groot gelovige worden dat hij altijd rustig is en dat hij bewonderd wordt. Maar waarom geeft God geloof om je eigen te bewonderen of te laten bewonderen? Ik geloof het niet. Dan heb je de eer van de mensen liever het eerder God. Maar hij geeft dat geloof omdat God zal verheerlijk worden. En de ziel versterkt. Abraham is gesterkt geweest in het geloof. Als hij het van onze ziel gaf, God hem de eer. Dat is nou wat God altijd op Dat hij verheerlijkt wordt en de ziel verzalig wordt. Dat tweeledige doel verliest God nooit en het Ook niet de Heer Jezus. Ik heb u verheerlijk op de aarde. Dat is het eerste. En het tweede, hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Want deze is één heeft hij altijd op het oog. Maar de gelovige, dat is de begenadigde persoon, die heeft dat altijd niet op het oog. Die zou wel meer zelfbedoeling hebben, als dat die Rotterdam op het oog heeft. Als ik niet geloof, dan zit die staan voor met zelfbedoeling. En dat moest eens nou leren. Al was hij verkoor, hè. Ja, dat was hij. Krijgt u zelf in zijn zendbrief, Want dat was waar. Heb ik u niet twaalf uitverkoren? En één uit u is een duivel. Maar dat was beter. En als u begon te zingen. Hij werd bevreden. En dan zeggen de mensen. Dat is nou een kind van God. En die is nou bang dat ze verdrinken. Dat begrijpt u niks van. De meesten snappen er niks van. En ik denk dat een kind van God banger is om te verdrinken, als een natuurlijk mens. Weet je waarom? Omdat de levende zegt zalig al weten dat ze sterven moeten. En de doden weten niet van dat. Die weten er wat van, van binnen, dat sterven, dat ze zeggen, oh, dan moet ik God ontmoeten aan de kan Kijk, daarom zijn ze veel banger van de dood, is een natuurlijk mens. Altijd een keertje geloven, mogen en kan dat komt niet van de gelovigen, dat komt van boven. Dat scheidt net zo zuiver af als ijzer en modder het leem. Dat kun je niet vermaken. En natuur en genade, dat zit wel in één patroon, maar het vermakt nooit. En de meeste mensen, zijn net als de slagers. Dat zijn niet de nadelen van de slagers, maar die merken het zo vaak. Tegen de het erdoor. weet wel wat ik bedoel. En dan, dan, kun je eigenlijk niet goed meer zien wat je eet. Maar, als je smaak nog niet bedorven, dan kun je het gewoon proeven. Ik weet niet wat er aan scheelt, maar het smaakt niet goed. Je zit bepaald in de samenstelling. En dan kun je er wel goed wat kruiden op doen. Maar, je proeft het toch wel. Het is niet het oude. Met de waarheid. En met geest. En zelf. Je kunt nog zo bedekken. Maar achter een levend mens onderkomt. Met een scherp. Geoefend. Gehoord. En zegt. Ik weet niet waar het is. Maar. De klanken zijn wel echt. Maar. Ik mis er toch wat in. Ja wat mis je erin. Ja. Een rechtzinnige pleeg kan zo wel zijn. Maar ik mis erin. Wat een Heer erin doet. En dat is nou net het scherpste van God. En Heilige Geest. Wie brengt scherp je dan aan de preek, dat raakt je in je hart. En anders dan zijn het soms zuivere woordelijke klanken, maar de bediening des geestes wordt erin geweest. Daarom, die oren heeft, die horen wat de geest op de gemeente zegt. Peter moest ook leren in de oefening scherp opmerken worden. Daarom liet hij niet mijn zin. En Peter zou toen wel niet gelijk over zichzelf gedacht hebben, zo de Heer Jezus over een dag. Want de Heer Jezus, die wist wel dat hij nog een apostel moest worden en dat hij nog veel arbeid moest verzetten. Dat wist hij wel. Maar ik kan niet denken dat Peter het er toen zo overdag. Want als je met je geloof onder water gaat, mensen, dan zullen je er wel achter komen dat hij niet sterk genoeg was om boven water te blijven. En dan moet je op het water gewand hebben. En misschien nog gedacht hebben, wie doet het me nou? Ja, ja, zo kan het zijn in het haak van Gods volk. Want de hoofd moet je zitten vervulliger bij zich denken. Ik zal u van Brinja een uitspraak aanhalen, dat ik het hoor. Prins Emmanuel zegt, die was de uit. En de inwoners van Stad Mensenziel, die waren nog een hier. Nee, geloofsoefening wacht ik kwijt en toch is het nog feest. Dat is nou een mens die getekend wordt in de mening dat het nog beoefent. Dat hij gemeenschap met Christus zoekt en is kwijt. En dat moest Peter nou opwerken. Dat hij geen minuut geloven komt zonder dat hij door de heer Jezus de krachten van kreeg. En daarom laat de Middler hem zien op te hem. O oh, en als begint te stormen in de ziel van Peter, dan begint hij gelijk te zinken. Heeft dat meermaal ervaren. De De dienstmaag zegt, baalig ge zijt ook van die. Mens zegt, ik weet niet wat hij zegt. de mens niet? Dan begon hij ook weer te zinken. En toch heb ik nooit gelezen dat Peter gedronken heeft. Nooit. Waarom niet? Hij die in de kracht van God bewaard blijft door het geloof tot de zaal. Zie, de hij nou de bewaring van Peter. Hij begon te zinken, maar hij is niet geworden, Ook lichamelijk. Ja, later is je wel verzorgd, maar toch in plaats. Als hij begon te zinken, toen werd het gewaar dat hij met zijn klein geloof niet boven water kon blijven. Dat hij daar een ander voor nodig had. En wat deed Peters toen? Hij deed precies het noodzakelijk. Dat was geen zaak van overleggen, van, van berekening, want dan doe je het noodzakelijk niet. Dan doe je heel slim. En hij heeft zelfs een slimme zaad, doe met mijn truis. Maar Peters' slimmigheid ging onder water, hij Daar kon hij niet mee boven blijven. Maar hij deed enige juist. En wat deed hij dan? Zat u voorlezen, kunt horen. En als hij begon mede te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. Er stond enige juist. Een roepende kleingeloof. Dat was geen praat. Maar, God ik daar nooit eens over praten mag vast doen werd het dus nog maar meer gedaan als wij beter het straf over van mij maar gerust over praten over het geloof mag je praten en door het geloof dat is nog beter mag ik van mij nog gerust praten ik vind het waar denk. en over de leer geloof. ik mag het mijn horen uit goed recht het scherp voorstel ik vind het waar denk. en toch bij dan nog geen roepende kleingeloof dan moet je zinken. Als je nou toch een gelovige bent. Zink je dan nog? Ja dan moet je nog wat zinken. Om je armoede. Je diepe afhankelijkheid. Goed bewust te worden. Al ben je een klein gelovige. En al heb je op het water gewandeld. Dat je toch niet boven water kunt blijven. Zonder dat het meer ingrijpt. En om die noodzaak nou te doen goed? laat de heer hier drinken. En dan, gelijk gaat de alarmcentrale in beweging. De kleingeloop roept. Want hij komt in de nood. In de nood, zijn er toch zo voor mij, gaat toch zo'n nood zijn. En ze kunnen er nog rustig bij slapen. Dat zal dan wel een nood zijn die op de tong praatnood. En dan kun je de hele nacht mee klaar voor. Het praatnood. We liggen niet wakker van. Als is nood, wordt er je haar. Hoor maar. Dan hoef ik niks meer te zeggen. Dat is de Bijbel. Heerlijk, behoud mij. Wat dames was je er Maar Peter is toch. Je zei toch een gelovige? Waar geeft het dan al verdringt? Peter is, als u verdronken bent, zeggen de mensen, dan ben je gelijk in een hemelman. Dat is de mooiste, de vlugste weg om thuis te komen. Zo komt Peter het niet zien. Tegenwoordig zouden ze wel zeggen, hij zag het niet meer zitten. Nee, als het geloof niet in de oefening is, dan zie je niks meer. Onder water kun je niet meer kijken, tenzij dat je geloven kan. Jonah, nog eens een keertje geloven, zat hij onder water. Dat was een beetje sterk. En ik zeide, in de buitengras in de walvis zat hij. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw oog. al ligt bij God en bij de mensen. heb ik gezegd. En daar komt het geloof in, doet nog zegt hij, zal ik een tempel, uw heiligheid, uiteindelijk gaf. Dat mag de sterk geloof is één gewas van de vissers en je gelooft dat je de tempel uw heiligheid zult aanschouwen, dat is geen kinderwerk hoor. Dan brak het geloof door in de hoek. is drie En er is dag door het geloof. Maar het was niet zo krachtig om te wandelen, maar wel nog krachtig genoeg om te roepen. Gewoon braken in de nood. En wat riep je? Behoud mij. Je zult zeggen, je roept natuurlijk de eerste om behoud. Ja, wat zou die al? Om te laten verdrinken. Sommige mensen, die hebben zo'n groot geloof dat ze zeggen, heer, laat mij maar verdrinken als u maar verheerlijk wordt. Maar die hebben nog geen andere voeten halen. Ik heb ze wel eens gezien. Als God maar verheerlijk wordt, dan gaat dat niet goed. Ze, dat ze, als je dan laat verdrinken ook. Ja, dan weet ik het niet. Zei, ze, ah, dan zijn we er. God wordt verheerlijk. In het geest wat hij doet en ook wat hij toelaat Altijd zijn eer zoek, Maar daarom kun je nog niet verdrinken. Peters komt ook niet. Behoud mij, zeg. Je hebt mensen die beter soms een halve dag om behoud van de kerk. En die moeten dit bij krijgen en dat moeten halen. Dat zijn goede inspecteurs. Die weten precies hoe het komt. Eén ding is jammer. Ze weten soms zo weinig ervan hoe het gaat. Daarachter komt dan baat te roepen. Hoort maar. Heere, behoud mij. Hij zegt niet, laat maar onder water sterven. Want hij kon God niet ontmoeten. En kunnen wij God ontmoeten? Dan moet je de Heer Jezus aangrijzen. Dan ja. ben je eruit. Dan geef je zijn handen waarde te kochen. En hij had toch wel eens openbaar dat hij waar geloof had. Maar ze hadden dat geloof waren toch te kort om meneer Jezus af te grijpen. Hij was nog te ver van de middag. Uitwendig en inwendig. En daarom, hij liet eigenaardig. Dat is nou het ware geloof. Dat roept op meneer Jezus. Ook als het verdrinkt. Als het verdrinken wordt. Heerlijk, behoud mij. Ik heb wel eens van mensen gehoord dat ze de God riepen, was nooit van geloof. Dat er was. En ze wiel in het water en ze riepen tot God om behoud. Toen kwam toch wel openbaar dat ze een ingeschapen Godskens hadden. En wat kan God volk soms redeneren? Al die vreselijke ongelovige redeneren. die kunnen soms zo vol van zijn inderdaad. Dus ze ik kan nog geen minuut geloven. En als ze in de nood gebracht wordt, en dan roepen ze gelijk, heer behoud mij. Dan komt het geloven openbaar. Maar er moet te er zijn. Behoud mij. Want Peter kon zich niet meer behouden. En hij was een bekeerd mens. En hij was een apostel. Hij zou wel eens gesprek hebben ook. Ik kon er niet meer boven water blijven met. Ik zie het ook niet al. Alleen dat nou veertig jaar gedaan bijna, dan kun je nog niet boven water blijven. Zo armpjes loopt dat af. Mijn zulke de het niet. Peters komt ook niet. En daarom was maar ene weg, precies het ene de juiste. Heere, behoudt mij. Hij zag zijn behoudnis niet bij de anderen, die waren ook niet ver van hem vandaan met het scheepje. Maar Petrus was overboord gesprongen. En hij riep niet, kom nou eens gauw met het scheepje. Hier, we namen anders dan Heer is heeft hij behouden. Dus hij stelde meneer Jezus toch boven de medapostelen. En boven het scheepje. Want hij alleen door hem kan het nog behouden worden. En dan gaat ik onder en dan wordt het God ontmoeten. en dan kan Peter Ja, maar Petrus. Je wist toch wel, ik zal uw vissers er mensen maken. Dat moest nog verboot worden, hè? Ja, maar met die wetenschap ging Peter zonder. Zie je nou wel, dat er maar eentje is die God volk boven water kan houden. En dat is nou in alle moeite en zorgen, des levens. Daarom lezen we. En Jezus, daar stond de hand uitstekende greep hem aan. En zei je tot hem, gij klein geloven. waarom hebt gij gewacht? We gaan eerst zingen. Psalm 118, vers 8. Dan kun je het horen hoe dat er gaat. 8e vers, Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven. De zeer sterke rechterhand. Doet door haar daan, de wereld bezig, Houdt door haar kracht. Gods volk in stad. Ik zal door dus vijandswaard vijand zwaar niet sterven, maar leven en dat is Heer en Daan, waardoor wij zoveel heil verwerven elk tot zijn eer slaan. Het 8e vers van Psalm 118. Stak zijn hand uit. Niet Peter stak zijn hand uit, hoor. Ze praten ze tegenwoordig en preken ze ook. Je moet je hand uitsteken en dan grijpt ze niet. Nee, hij eet stak zijn hand uit. En hij greep hem het stok. En als je in de greep van de middeler bent, die laat je nooit los. Of hoog de golven gaan, hoe diep dat het water is, hoe diep je weg in je ziel, als hij ingrijpt, dan laat hij het niet los. Als hij het er net zoveel duivel in je hart is dat hij nou in de helft zit. als de het middelen ingrijpt, hij laat je niet los. Niemand, zegt in je handen stien, ze een uit mijn hand. En niemand voegt er eraan toe zal drukken uit de hand, mijn vader. O, oh, daar ligt nou de bewaring van Gods kerst. Die ligt niet in ontvangende naamheid. Ook niet in de wetenschap van dit of dat geleerd te hebben. Die ligt daarin, dat de middeler zegt, Johannes 10 vers 18. Ligt. Zijn en de hand, mijn vader. Na Gods eeuwig welbehaal, grijpt God op zijn tijd. Dat doet hij bij de aanvang. Gij hebt de rechterhand gepakt. Je zult beleid naar uw raad en daar heb je het op. En doet u ook bij de voortgang. Peter de feend en hij zoekt. en een heerlijk is Zou de zou tenminste alle mensen die met kinderen omgaan willen aanraden. Die kinderen zeggen zo goed bedoelend hoor, zeg niks en kwade. Ik zou je hand wel vasthouden. Ja, toch, als de, Je kunt op me rekenen dat ze je hand vasthouden. Tegen de tegenvader of moeder. Of hand. Maar dan zien ze een vriend zich. En ze willen ze gauw even naartoe lopen en dan laten ze los. En gelijk zouden ze verontschuldigen. Of ze zien een grote hond en van schrik laten ze los. Maar aapste heren, zijn volk ook zo zou laten doen. Dan lagen ze lang in de hel. Want die laten zo los. En als je die kinderen zelf niet vasthoudt, dan laten ze zo lossen. Grote mensen ook. En een mensen is toch een vasthouden. En toch gaat die van het schrik zo loslaten. En verdan. Dat hij verwacht is en dan laat ze ze los. Maar achterheer met het houdt, die laat niet los. Niemand staat, zal te rukken uit mijn hand. Kijk, en om dat nou tot dat punt gedurende iedere keer gebracht te worden, is nou de les die Peter het leren En al Gods volk moet daar wat van leren. Dat ze na al ontvangende genade, ook zelf met een geredde ziel, nog niet veilig zijn. Want de duivel gaat om als een briefende leeuw zoekend, wie hij zou mogen verslimmen. En als God het hem toelaat, is het gebeurd. Maar af en Heer Jezus niet krijg je wel plagen dan kan het ver gaan onder de toelating en toch lezen simon simon zaten heeft je zeer de zichten op de tafel zie je wel dat heb je later moeten bieden op het zij van de zaal. maar ik heb voor u de dat uw geloof moet ophouden de metler hield een dag van ja, ja, zei God volle kak, maar zijn oogje op hem mag hebben. Dat is er ook. Dat heb je nodig om troost te hebben. Sterk. Maar ik weet toch iets dat nog groter is. Dus dat in Psalm 32 vers Mijn oog zal op u zijn. Kinderen, je kan soms een oog op je vader en moeder hebben. En dat je vlak voor de ogen verongelukt komt. Maar de zame als je je vashouden. En een mens kan een oog op de heren gevestigd, maar dikwijls gehad hebben. Dan moet u toch nog leren dat God zo op hem moet blijven. Wat komt er nog om. Daar ligt de sterkte van God. Zijn. Mijn ik zal op u zijn. Ik zal u raad geven. En ik zal u onderwijzen. Oh als u dat het waarneemt, mag ik u hier. De Heer Jezus hield Peter zijn de graag. Peter is mijn dit. Hij zou de heer Jezus wel volgen. Gebied mij tot u te komen op het water. Dan konden u van dichtbij. En toch was daar geloofwaardig Er zat ook wel een beetje vreemd vuur bij, denk ik. En om dat nou te zien, daarom liet de heer het toe dat hij begon te zingen. Ik zou Peter is wel eens gedacht, mijn geloof is toch nog niet zo groot als dag. ik dacht. denk ook wel eens achter u kom, hoor. Dan kom je daarachter. Kijk, al wat licht is, geestelijk licht, dat maakt ook een En dan kom je eruit, als je dan 2% geloof hebt bij je hart, dan ben je nog 98 van je natuur. Dan is het nog mooier als je klein gelovige bent, want dan ben je nog een echter. Maar het kan ook nog wel zijn dat je niks meer van het geloof bent. En zij oh God, ik geloof dat ik een volvlager ongelooflijk Dat kan ook, dat toch godloos, met een rechtzinnige, zuivere beleid is, en dat je toch dan natuurlijk gelooft dat je ons volklagen ongelooflijk Ja, ik heb geen woord ter verdediging van het ongeloof. Maar die me ervan verlossen kan, die kan nog een heel bedrag van me Ik denk niet dat het gaat. Dat zijn twee kwaaie beesten, zijn daar maar even noord ongeloof en twijfel. Maar ik zeg je dat jij ja, ze niet kent, het waren geloof meesters. Dit zo. Die oudjes hadden het goed geleerd. Kom je wel achter. Toen greep de middelaar in en die liet Peter het dus niet meer lang. De golven konden hem geen kwaad doen. De diepte was er niet rustig over. Hij had een vastigheid. Waarom? Omdat de middelaar was. En als je dat nou in je ziel waarneemt, maar dat God je verafschoten, dat is nou de echte geven. Want wat God grijpt, in dit geval dus de middelen, hebt, dat laat je nooit los. Ook niet toen Peter schiet sterven. Dan heeft de Heer wel een scheiding van zijn ziel en lichaam toegelaten. Maar hij heeft zijn ziel weer afgehouden. Hij laat niet toe dat de rechtvaardige wankel, dat wil zeggen dat die wankel zijn doden, dat die omkomt. Hij zal de rechtvaardige wel beproeven. Want door de beproevingen des geloof moeten de oefeningen bekomen. En een geloof dat nooit beproefd is, dat is een kind met een waterhoofd. Dat zij niet veel werk van gedaan hebben. Wat is dan nodig? Dat het beproefd wordt. Peningen die je nooit gebruikt, kun je met mijn lopen. Daarom zeggen de geneesheren ook, als je veel zit, moet je meer wandelen, meer lopen. Wat gaat niet goed. Maar al in onze tijd, dan moet je gedurig meer geloven. En anders kun je me lopen opnieuw. En dan zit je ermee. mee. Diep afhankelijk zakte van de week nog heen. En toen dacht ik er aan, die had vroeger veel achter de ploeg gelopen. Hij kon lopen. Als ik vroeger met hem naar de kerk ging, dan kon hij niet ophalen. En dat was veel aan het Hij is nu boven de taart. Maar nou, dan moest hij in dezelfde zaak zijn zeg waar ik was. En, ze had een traplichtje. En daar zaten ze hem in. En zo ging hij naar boven en naar beneden. Die kwamen hij niet meer lopen. Er komt toch een eindje mensen aan je lopen. En die kon goed lopen. Ik kon niet opgaan. Nou zeker als er 7,80. En dan kon je niet meer lopen. Dus dan kun je nog te snel lopen. Mensen, er komt toch een en je sneller lopen. En dan word je in natuur gewaagd. Dat al wat je vroeger had, hij dat, je dat kwijt had. Zelf een die je krijgt, toch te lopen, een keer het zijn. En als er dan geen andere wandelen geleerd is, dan komen we een keertje voor de muur. Sterven dat God ons En als worden, men, dan zullen gewaar worden, mensen. Dat sta je voor de muur. Tenzij dat groepen de christen. die konden ook niet meer lopen, zie je dan daar dat kleine poortje niet. Daar zag hij een heel klein voor. En vroeger had hij er wel een gezien. Waar hij wel met de grote wagen doorheen. Maar... Eindelijk zag hij een beetje licht aan het poortje. En toen kwam de hopen weer sterker in zijn hart. En de jongeren, minder geoefend als de harnas te kregen. Broeder, zei richt ik zit ervoor. Je kunt wel zien, de vele oefeningen geven je ook geen vrijmoedigheid. Zijn die oefeningen dan overbodig? Nee. Die zijn nuttig. Om te leren dat je niet hebt. Dat moet je leren. Maar de Heer wil toch de ware vrijmoedigheid niet op grond van de oefeningen van ontvangende genade maar alleen maar op grond van Christus je in het hart. Denk, blijf je haar? Dat is de oefening die ze moeten leren. Door de waarlijke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In dat huis niet met houten gemaakt maar eeuwig in de hemeren. Dat is dus op grond van Christus dat ze ware vrijmoedigheid hebben. Kunnen geoefende daar nou op zien heeft die vrijmoedigheid. Kan een minder geoefende daarop zien. Dan heeft die ook vrijmoedigheid. En als de meest geoefende daar niet op zien kan. Op dat moment dat de dood de krijgt, dan verlies je de vrijmoedigheid. Met al zijn oefeningen. De grondslag van vrijmoedigheid is Christus Jezus en die is uit. Toch zijn de oefeningen nuttig om dit te leren. Niet ons, niet ons, uw heren, maar uw naam geeft de eer. Dat is nou de weg die God zijn volk geeft, opdat hij zal verheerlijk worden en dat volk buitenvallende mensen worden. Zal lijkt God te pakken. God verheerlijk in de beleid niet, dan noemen we er niet buiten wel. Maar God verheerlijk door het geloof, dan zet God je drie uurtje met je werk en met je genade erbij. Anders kan je niet verheerlijk. Dat wordt altijd een werk God, dat zich openbaar en in een leeg gaat. En de mensen die wil maar vol worden. Ik weet nog wel dat ik student was. En ik moest een gebedje doen zijn nou het goede kind van God hier op de dag. En ik meen het echt goed. Ze had allemaal de vraag Wanneer dit is vervullen mocht en dat is vervullen mocht. Wanneer ik daar hartstikke mocht gaan brengen. Dan moet vol zijn en niet lezen. En ik had amen gezegd. Jongens, zoveel doazige beden hebben we voetbal opgezonden. Ik kreeg me toch een klap. Dat ik nooit verheerde ben. Van binnen. En ik moest er later nog zeggen. Je hebt me beter bekeken dan ik mezelf. Ja, dan was het een wijs mens. Ze was niet mals. En de praat, En ze was wel wijs. Van God geleerd en goed. Laten dan zeggen, Je hebt me beter bekeken als ik mezelf. Moet je achterkomen. Een mens wil horen en God maakt hem ledig. En ledig op de aarde zitten, dan open dus zijn ogen, waarin al nou de volheid wel. Daar staat niet, wij hebben uit onze volheid ontvangen, genade voor genade. Of we hebben met onze volheid van genade, dat staat niet in de Bijbel. Bij Johannes was er ook achter wij hebben dan uit zijn volheid ontvangen, genade voor genade. Niet alle genade mee maar genade voor genade. Wanneer God het nodig acht. Daarom bracht hij Peter, liet hem toe dat hij onder water ging. Zijn ziel komt in de nood. En toen was er weer plaats voor nieuwe genalen. Toen stond hij op en greep in. Wat zou die Petrus bewonderd hebben? Dat denk ik niet. Je zou wel gezegd hebben. Wat heb ik op het water gewandeld? En er kwam een klein beetje wind en er ging ik op. Dat was nu net om te doen. Omdat hij geen torenblazer zou worden. Maar een ootmoedige peter aan de troon der genalen. Gij die in de kracht van God bewaard blijft. Door het geloof tot de zaligheid. Om openbaar te worden, zijn het tijd. Dat schrijft Peter het later. Ja, toen was hij er goed de goede achteren zo. Ik wou dat oefening hadden, die die later hadden. Dat de Heer ons dat mocht leren. Wandelen door het geloof op het water. Roepen tot het Heere Jezus door het geloof. En dat, dat Hij ingrijpt. En stelt ons wederom op de voeten werd geloof. Omdat God de eer alleen ontvangen. Dat is nou de zaligheid voor God's kerk. En zingen ze het wel eens. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wij loopt hem, vroeg en vlaag. De wereld woord. En volg mijn samen met amen. Amen na. Amen. de middelaar God en de mens. Die dood geweest zijn. Maar nu leeft. En nooit meer staat. Daarom zit we aan de rechterhand uw vader. Vandaar uw kerk door uw woord en geest te vergaderen. het ook te regeren En ze eenmaal op te nemen in heerlijkheid. Dat we die genade die lastig mochten zijn en worden. En verwaardig te mogen worden. Dat de Heer nog eens ingrijpt. Bij aanvang tot waarachtige bekeer. Bij voortgang tot leiding en onderwijs. En eenmaal om op te nemen. Amen. Ah, Onze slot van Zijp, Psalm 46, het zesde vers. De Heere, de God der legertschaar, is met ons, hoed ons in gevaar. De Heere, de God van Jacob is onze berg en toeverlaat. Psalm 46, het laatste vers. Aan de gemeente wordt nog bekend gemaakt. Kerkrad huisbezoek ook te doen. Zo de Heer wil en bij welzijn aanspannen. Donderdag 10 augustus. DM van Beem. De ochtend en W van Estric verroert de af. Gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde God en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.